Wij willen nu eindigen met dankzegging en wij willen in onze voorbeden gedenken mevrouw Roosendaal van der Sluis, wieger van Russelstraat 37, die nu in het verpleeghuis de wezenlanden is opgenomen. We willen ook de ernstig zieke thuis gedenken en Vunda Alexandra Laurenko, waar we vorige week over spraken, zal morgen dan definitief ons land verlaten. En wilt u hem en ook Janne Geeken gedenken in uw persoonlijke voorbeden? Laten we danken en bidden. Heren in de hemel, wij danken u van harte dat uw woord onder woorden brengt en aanwijst datgene wat ons ontbreekt. Maar ook u aanwijst. Als degene die alles wat ons ontbreekt. Geeft. In de genade. Om Christus wil. Maakt u het waar. Dat alles wat uw almacht werkt. Dat u. Dat doet meewerken. Dat wij ons bekeren tot u. Dat wij ons laten bewegen tot het geloof. Ja dat wij de dwaasheid van het ongeloof zullen inzien. En dat wij ons aan u overgeven. Zoals we zijn. Dan zult u ons toch. Genade, vergeving schenken, eeuwig leven. Here, mogen we zo leven, achter u aan. Opdat we heilrijk leven, troostrijk. En u ons de troost in de moeite geeft. We bidden u, Heere God, voor mevrouw Roosendaal, die nu het ziekenhuis weer verlaten heeft en... In het verpleeghuis mag zijn zegen haar daarin. Ja, zegen allen die in de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen moeten verblijven. Wat kan het een beproeving zijn? En wat kan het donker lijken? Als we het moeten constateren dat ons leven niet meer anders wordt. Ons leven... Heere God, aangaat op het eind, maar wilt u ons, Heere God, het hart verlichten. En ook als we thuis ziek zijn, u kent ze. We bidden u, geef dat ze het doorheen mogen zien, door genade. Geef dus u bijzonder veel troost en kracht. Heelt u met vundag aan als hij morgen Nederland verlaat. Leid u hem en Janne Geke. Leer ze, Heere God, hun vertrouwen op u te stellen. En mogen ze het van u verwachten dat u het goed maakt. We bidden voor de nood in deze wereld. Voor het volk Israël. Dat zo wordt benauwd. We bidden u, Vader in de hemel geeft dat ze een rechtvaardige strijd strijden. Maar bovenal wilt u voor hen strijden. opdat ook de vijand het inziet dat zij uw volk is. Here, zoudt u daar willen werken. En Heer Jezus, wilt u zich daar openbaren. Opdat er vrede zou zijn. Rondom Jeruzalem, de vrede van het hemelse Jeruzalem. Wees u daar waar mensen worden bedreigd door orkanen, tyfonen, waar mensen het moeilijk hebben. Wees u met de leiders van deze wereld. Leiders maakt u ze tot leiders in uw naam. Opdat ze hun volkeren niet verleiden en van u aftrekken. Heren, hoe hebben we het nodig dat u telkens weer zich ontfermt over ons? Wil met ons meegaan deze dag, geef ons een goede en een gezegende zondag, geef dat uw woord voor ons zal zijn, het water van het leven, opdat de geestelijke dorst wordt weggenomen, opdat we verlangen mogen. Eenmaal daar te zijn waar die rivier van zuiver water uit uw troon stroomt. En wij vol worden van uw geest. Vergeeft u al het verkeerde dat bij ons is. Ook als we hier in de kerk zijn. En we bidden u in het bijzonder wil ons als gemeente nabij zijn. Nu we hier zijn thuisgebleven of als gast. Vanmorgen deel uitmaken van ons als gemeente. Maar ook zij die van ons heen zijn gegaan om even vrij te zijn te verpozen. Ontfermt u zich over ons allen. En bewaar ons in dit leven. Maar bovenal bewaar onze ziel. Opdat we niet zondigen. Opdat we u mogen kennen. En leven uit de genade, hoor zo ons gebed en zegen naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil, amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang.